Per maand en krijg er nu 6 maanden Videoland cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Oh, no. 18, plus speelbewust. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7 oh, wat een geld! Duizend wat verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Aan tafel!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 het Q-Music nieuws van 11 uur door Nu.nl met Martrol. Goedemorgen, ik begin met een weerwaarschuwing, want we zijn nog niet af van het winterweer. Opnieuw is code oranje uitgegeven door het KNMI. Geldt vanaf middernacht tot morgen rond de middag in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden. Daar kan 10 tot 15 centimeter sneeuw gaan vallen. Ook is er kans op sneeuwduinen door de harde wind, dus wordt nu alvast gewaarschuwd. Dan naar Schiphol, waar ze dachten na de sneeuw even op adem te komen... maar toen was er die stroomstoring eerder vanmorgen. Passagiers konden niet worden ingecheckt... en daardoor zijn er geen vliegtuigen aan de grond gebleven. Is te zien op de website van het vliegveld. Wel zijn er nu lange rijen met inchecken, nu alles weer werkt... merkt ook deze man die de NOS spreekt. Ja, het is een beetje een hier. Normaal een klein rijtje vind ik niet erg, maar uh, dit is wel absurd. Het gaat uh, zeker nog wel 300 meter terug. Zijn op Schiphol nu extra incheckbalies open om iedereen te helpen? Steeds meer burgemeesters en wethouders... laten hun huis- en werkplek checken op veiligheid. Volgens onderzoekers van Pointer gebeurde dat de laatste twee jaar meer dan 400 keer. En dat is een verdubbeling met eerder. Burgemeesters en andere politici worden steeds vaker bedreigd. Komt door thema's als asiel, windmolens of de wolf. En nu we weten wat de meest populaire babynamen vorig jaar waren... is ook duidelijk welke genderneutrale namen eruit springen. Steeds meer ouders willen geen typische jongens- of meisjesnamen... aan hun kind geven, maar kiezen voor genderneutraal... Namen ...als Robin, Charlie of Riley. Wie wel kiest noemt een jongen vaak Noah, Liam of Luca... ...en meisjes heten dan Noor, Olivia of Nora. Het weer van Weerplaza lokaal nog glad door sneeuwresten... ...verder vrij bewolkt, soms zon en 1 tot 4 graden... ...en vanaf middernacht dus code oranje voor nieuwe sneeuw... ...in het noorden van het land. Dan de verkeersinformatie. Nou, hier zijn we zo doorheen. Twee files. Op de A1 staat er één van Amersfoort naar Apeldoorn... tussen Hoendelo en Apeldoorn-Zuid. Twee kilometer vertraging is daar zes minuten. En de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Hoofddorp en de brug over de hoofdvaart. Drie kilometer vertraging is daar tien minuten. En één snelheidscontrole op de A16 van Dordrecht naar Breda. Controle bij 59,5 de top 40 van 8 januari 2010, zo beneden in de top 40 classic, maar eerst de Chainsmokers en Coldplay. You, you, you, you. Music. <middels> <middels> I've been reading books of old, the legends and the myths.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 from waiting. Vandaag terug naar 2010. Nou, het was er één uh, spel. Het was heel populair. Ik liet je net een klein stukje horen. Eigenlijk stuurde iedereen het juiste spel. Behalve Danny de Breed. die stuurde, hey, was dat niet het meisje met de prei? Nee, dat was uh, dit niet. Dit <laughs> is Angry Birds. Dat kwam uh, een maandje eerder uit... Maar in januari was dat echt een hit. He. Je moest je vogeltjes van schavotten afschieten met een katapult. Ja, en dan moest je torentjes met varkentjes omver schieten. Met die vogels. Het was nogal verslavend. Wat stond er in de top 40 toen? 8 januari 2010. Drie liedjes uit de top 40 haalt. Welke van deze drie vindt het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de Q Music App. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 4 Jay-Z en Alicia Keys. Empire State of Mind. Keuze 1 vandaag. Lady Gaga met Bad Romance. Keuze 2. Ja, en op 15. Stond Jason Derulo met What You Say. En dat is keuze 3 vandaag. Worden het Jay-Z en Ellie Shaki's Empire State of Mind. Lady Gaga met Bad Romance. Of Jason Derulo met What You Say... De keuze is aan jou, het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Olivia Dean komt eraan. So easy, maar eerst de spin doctors and Two Princes. two, a princess, yeah, princess near before you, that's what I said now. Princes, a princess who adore you, just go out now. White mask, diamond in his pockets, and that's not perfect. Let's go!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 so easy to fall in love. Top 40 We gaan terug in de tijd naar de top 40 van 8 januari 2010. Daar stonden Jay-Z en Alicia Keys in met Empire State of Mind. Ook Lady Gaga met Bad Romance en Jason Derulo met What You Say. Mijn vraag aan jou was, welke van deze vind je het leukst? Welke wil je horen? Laura, die zegt Jason Derulo natuurlijk. Brengt me helemaal terug naar mijn tienertijd. Bad romance natuurlijk, zegt Patty. Debbie zegt, love Gaga forever. Uh, Jean zegt, wat een keuze is amper te doen. Maar ik ga voor Empire State of Mind. Esther zegt, onmogelijke keuze. Maar ik kies toch voor Jay-Z en Alicia Keys. Gaga, la. Goedemorgen, hier met Ron. Doe mij maar Lady Gaga. Koei. Moeilijke keus. Lady Gaga voor mij. Doei. Ja, dan toch wel Jason Derulo. Rulo. Jason Rullo. Die maakt het van mij worden, Menno Draai je maar in New York. Ja, die laatste is het geboren. Het was wel wat spannender. 26% van de stemmen voor Jason. Lady Gaga 35 en 39. Dus net gewonnen. Jay-Z en Alicia Keys. Empire State of, yeah. of Mind. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca. Right next to De Nero. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here. I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos. Right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot. 560 Space Street. Catch me in the kitchen like the Simmons with the Hey Street, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, and my that bad style, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sippin' my ties, sitting courtside, nicks and nets, give me high five. I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely from... No.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 Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseel. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg boekzeeel.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 Soms wat regen of natte sneeuw vandaag. Verder is het droog, maximaal 3 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Eén file op de A18 van Varsenveld naar Zevenaar tussen Wil en Uitdijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee kilometer file, vertraging is daar 3 minuten. Music, Menno Michael Jackson zo, so beat it. Eerst Martin Garrix in love met Matt. Swear 37 minuten niet gezegd, hè? Het verboden woord. Ja, doen we volgende week hè. het verboden woord vanaf maandag. Dan mogen we vijf dagen lang het verboden woord niet uitspreken. En het verboden woord is beetje. Ik zag wel tijdens het foutuur weer berichten binnenkomen hier van Jordi bijvoorbeeld. Staat een beetje voor. Foutuur is gevaarlijk voor je menno volgende week. En Melody die ook tijdens het foutuur krijgt het volgende week een beetje moeilijk. Met een knipoog erachter. Al kan je licht een beetje voor vervangen voor licht iets voor. Ja, dat is wel waar, maar het zit zo in je systeem, sommige woorden. Die, die hou je dan niet zo makkelijk meer uit, natuurlijk. Behalve als je alles opschrijft, dan natuurlijk wel. gaat voorlezen, maar dat is natuurlijk niemand gebeurd. Maar het verboden woord vanaf aanstaande maandag. En hoor je een van ons het verboden woord dan wel zeggen? Dan kun je met uh, één druk op de rode knop in de Q-app die je dan ziet 500 euro verdienen. En dat niet alleen. Je krijgt daarnaast ook nog een mooi extraatje van SO Extra's. Je mag namelijk een cadeaubon ter waarde van 100 euro uitkiezen. En ik heb uh, dus heel even voor je gekeken. Je hebt echt veel keuze. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een bioscoopbon. Dan kun je gewoon echt uh, heel vaak naar de film als je die kiest. Of uh, als je een klushuis hebt, dan uh, kun je voor de klusbon gaan. En ze hebben ook, wist ik niet, uh, een festivalbon. Dus dan maak je volgende week ook nog kans op tijdens het verboden woord. Dus ik zou ons goed in de gaten houden vanaf aandacht aan de maandag en betrap je een QDJ op het uitspreken van het woord beetje vanaf dan? Druk dan dus op de rode knop in de Q-app en kom je in de uitzending win je dus 500 euro en een cadeaubon van Esso Extra's. You look like Melodies. good things, good things, good things All we need Wat weer afgelopen maandag was, hè. <laughs> Dat was toch echt niet te doen afgelopen maandag voor veel mensen. Files, geen treinen. Het heeft mij hopelijk wel wat karma-punten opgeleverd afgelopen maandag. Mijn vriendin die was naar de werk gegaan gewoon. En ik was twee dagen thuis en ze werkte in Utrecht. We woonden in Almere en ze kon dus niet meer thuiskomen. Het eerste bericht was uh, begin van de middag. Er gaat over een uur een trein en die gaan we nemen. Nou, daar hebben ze toen een uur in gezeten. En ik ga niet de hele app conversatie voorlezen. Maar na een uur kwam uh, dit: We zijn uit de trein gezet, want hij ging niet rijden. <laughs> Toen later stuurde ze, de conducteur roept om: deel een taxi. Maar goed, uiteindelijk zijn ze op de een of andere manier in Baren terechtgekomen. Heb ik haar daar opgehaald, maar ook meteen nog drie andere mensen meegenomen. Die bij haar aangehaakt waren: twee collega's, eentje die zijn eerste werkdag had. Ja, en ook gewoon een random dude die ook naar Almere moest. Vincent, geloof ik. Dus ik heb iedereen uiteindelijk weggebracht. En een van die collega's die kon helemaal niet naar huis, dus die is ook nog blijven eten. Dus ja, eigenlijk was het wel een soort van uh, gezellig sfeervol, maar never going home. Uiteindelijk. Toch gelukt. Pink somebody raise your glass. En dit is Ed Sheeran camera. You see the way the stars your You're in the dark. I frame But I don't So serious so Up right on the spot It's so on right now for cool, cool. Stel so we Alright Stop Lunchtime. Met daarin onder andere Medusa. Peace of your heart met lunchmix. En het nieuws komt eraan met Mart Bommeldingen bij scholen en een wereldberoemd schilderij verlaat ons land. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.